10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De verdachte van de schietpartij in Toulouse wil zich in de loop van de dag overgeven. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Guéant, gezegd rondlinker. Maar het lijkt erop alsof hij de afgelopen uren misschien al vannacht heeft gevoeld dat de politie hem op het spoor was. Want om 1 uur vannacht heeft hij gebeld met de hoofdredacteur van de nieuwszender Frans Venkat gezegd dat hij de dader is. en uh, ja, Uiteraard heeft Frans Venkat die uh, informatie doorgespeeld aan de politie. Nou ja, de uitkomst daarvan kennen we. Om drie uur s'nachts begon de, de, de operatie uh, voor de deur daar in Toulouse. Volgens minister Guéant heeft de verdachte een pistool naar buiten gegooid. Maar heeft hij nog wel andere wapens. De man heeft gevraagd om een communicatiemiddel, mogelijk een mobiele telefoon. De broer van de verdachte is inmiddels opgepakt... op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van maandag. Inbrekers zijn vannacht museum Gouda binnengedrongen met behulp van een explosief. De deur is door de ontploffing ontwricht. Getuigen zagen twee mannen naar binnen gaan... en even later met grote tassen weer naar buiten komen. De dieven hebben een religieuze monstrans uit 1662 gestolen. Dat is een sierstuk waarin de heilige hostie wordt bewaard. De museumdirecteur vertelt hoe de dieven te werk gingen. Er is heel gericht gezocht. Er zijn de twee mannen... Met, uh, met, een, met een hamer of een, of een bel om naar binnen gegaan te zijn... en gericht naar een vitrine toe gegaan En hebben we daar binnen 40 seconden een, uh, een stuk uh, meegenomen... wat daar tentoongesteld te stond. Mm. Mogelijk zijn er nog meer stukken gestolen. Dat wordt nog onderzocht. Door de explosie zijn twee schilderijen beschadigd. Een deel van de straat waar aan het museum in Gouden ligt is dicht voor politieonderzoek. Het museum zelf is wel gewoon open. In Lommel in België begint over een half uur de officiële herdenking van het busongeluk in Zwitserland. Bij dat ongeluk kwamen vorige week 28 mensen om het leven, onder wie 22 kinderen van twee Belgische scholen. Zes van die kinderen kwamen uit Nederland. Bij de herdenking zijn namens Nederland onder meer prins Willem-Alexander en prinses Maxima aanwezig. De dienst is vanaf half elf rechtstreeks te volgen hier op Radio 1. Kabelbedrijf Ziggo is sinds vandaag beursgenoteerd. Het aandeel Ziggo staat op 21 euro. De aandelen waren aangeboden voor 18,50 euro. De beursgang is de grootste in Europa in bijna een jaar tijd. En de grootste in Nederland sinds 2009. Ziggo bereikt ruim 3 miljoen huishoudens met tv, internet en telefoon. En is daarmee het grootste kabelbedrijf van Nederland. Het bedrijf heeft met de beursnotering ruim 800 miljoen euro opgehaald. En hoopt door de beursgang verder te groeien. Dan het weer nog droog en zonnig, weinig wind. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen veel zon, dan 16 tot 18 graden en ook na morgen is het droog en zonnig. ANWB verkeersinformatie: er staan nog drie files, eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderdorp, 2 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht bij Nieuwegein ook twee. Daar is de rechte rijschop dicht. Heeft te maken met een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat bij knopen lunetten twee kilometer.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal moet worden uitgebreid. Hoe maak je een gorilla minder eenzaam? Geef hem een konijn. Obesitas komt niet alleen vaker bij mensen voor... ook honden en katten hebben er meer en meer last van. Weinig, uh, weinig bewegen, veel slapen. Eigenlijk een hele slome kat voor zijn jonge leeftijd. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Het spreekrecht voor slachtoffers, dames en heren. In de rechtszaal werkt zo goed dat het fors moet worden uitgebreid... zegt hoogleraar slachtofferkunde aan de Universiteit van Tilburg. Jan van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waarom moet het fors worden uitgebreid? Omdat het op het ogenblik eh, ertoe beperkt is dat het slachtoffer iets mag vertellen... over hoe vreselijk eh, het misdrijf is geweest eh, voor hemzelf en voor de, voor de, voor de familie. Ja. Eh, maar het slachtoffer mag dus niet iets laten blijken van zijn, van zijn woede... Uh, en mag ook niet uh, de, de dader aanspreken op zijn gedrag en, en, en zeggen dat hij daar maar eens voor moet boeten. Dus alle dingen die heel natuurlijk zijn voor, uh, voor mensen die zoiets hebben meegemaakt, die zijn strikt verboden. En dat vindt dus een hele, hele, uh, op, ja, een hele verkeerde inzet van, van de wetgever. Waarom? Omdat uh, je op die manier de slachtoffer in een traditionele, uh, leidzame, passieve uh, rol drukt... Uh, en hem dus verbiedt om zijn strijdbaarheid en zijn eigen kracht te tonen. En dat, uh, dat kan zelfs averechts werken volgens mij voor slachtoffers, die ervaring. Wat bedoelt u met averechts? Nou, dat ze, dat ze er dus uh, toch achteraf een beetje een kattig gevoel aan overhouden. Dat ze dus niet hebben, eigenlijk een, een, een punt niet hebben kunnen maken. Dat ze de, die, die, die, die, die woede die zij voelen, uh, en dat is zeker bij, bij ernstige misdrijven, is dat echt een heel krachtig sentiment. Dat ze die, dat ze die uh, hebben moeten onderdrukken. En, uh, in de praktijk laten de rechters het wel vaak toe dat er toch ook iets over gezegd wordt over die woede en dat men, wat men vindt dat er voor straf moet komen. Uh, en dat, dat, dat, dat passeert dan ook eigenlijk zonder verdere problemen, maar dat is dan een soort gunst van de rechter. En ik vind gewoon dat de wetgever moet, moet regelen, dat je, dat je daar gewoon uh, volledig toe bevoegd bent om ja. door iets te zeggen. Maar heeft de wetgever dit ook niet zo geregeld om emotionele en oncontroleerbare toestanden in een rechtszaal te voorkomen? Ja, men heeft het inderdaad gezegd... nou, die slachtoffers, dat schijnt dan nu te moeten... dat die even aan het woord komen, maar we gaan ze heel kort houden. Uh, so, zodat we ze echt aan het lijntje, aan het lijntje hebben. Uh, en ja, ik zie daar eigenlijk de reden helemaal niet voor... want in heel veel West-Europese landen en in Amerika... is dat volledige spreekrecht al jaren. Ja, maar daar uh, hebben we ook juryrechtspraak. Uh? Daar is ook uh, sprake van juryrechtspraak. Dus daar gaat nee, het om het nee, beïnvoeden van gaat de jury. Ook, ik, u moet ook denken gewoon aan Duitsland, aan... Uh, aan de Scandinavische landen, ja. uh, aan het uh, internationale hof in Den Haag. Daar ja. is het heel normaal dat de slachtoffer of zijn advocaat ja. uh, tijdens de zitting het woord voert. En ook over de straf. En dat, dat, dat verloopt daar eigenlijk vlekkeloos. Maar doet u het openbaar ministerie en de staatssecretaris die hierover gaat niet tekort? Als u zegt kennelijk moet er ook nog iets van spreekrecht zijn, want... Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... heeft eind vorig jaar het spreekrecht al uitgebreid. De topman van het Openbaar Ministerie... dus de, de voorzitter van het college van procureurs generaal heeft ook laatst in deze uitzending gezegd... dat hij ook vindt dat het spreekrecht voor slachtoffers heel belangrijk is... en dat het Openbaar Ministerie er alles aan doet... om de positie van het slachtoffer te versterken. Ja. Maar daar vindt hij het op het ogenblik de wetgever op zijn weg. Want de wetgever heeft het uitdrukkelijk zo in de wet gezet dat het, uh, dat het een heel beperkt spreekrecht is. En de Hoge Raad heeft daar uh, tien dagen geleden nog over gezegd dat het niet aan de, aan de rechters is om dat spreekrecht te gaan oprekken. Dat moet dus. de, de, de wetgever is hier gewoon aan het woord. Ja. U benadert de hele gang van zaken vanuit de slachtofferrol. Uh, maar bij een rechtszaak gaat het toch, hoe vervelend het ook allemaal is voor slachtoffers, om waarheidsvinding. Ja, dat, dat beweren sommige strafrechtjuristen. Maar is dat niet het, zo dan? Nee, het gaat, het gaat wel degelijk ook om uh, het, weer, uh, het herstellen van de vrede door, door genoegdoening te bieden aan het slachtoffer en door aan het publiek te laten zien dat er recht gedaan wordt. Ja, maar het, de maar waarheid, maar de Dat is wel de... belangrijk. Er maar... moet natuurlijk wel waarheid gevonden worden... maar daarna moet er ook gestraft worden. Ja, maar dat is na het vinden van de waarheid. En dan, en dan gaan mensen toch in het wetboek van strafrecht kijken welke straf daar passend bij is? Nou, dat is dan meer in de, in de, in de, in de, in de richtlijnen van het openbaar ministerie. Maar in dat, in dat proces van het vinden van wat de juiste straf is... Speelt de advocaat van de verdachte natuurlijk een rol, want die gaat dan, die gaat dan normaal pleiten voor uh, verzachtende omstandigheden. Uh, dat de, de verdachte heeft net weer een nieuwe verloofd en een baan, dus dan zou een gevangenisstraf toch wel heel slecht uitkomen. Dat, dat goed, dat is tot je dienst, maar ik vind dat dan daarna het slachtoffer of zijn advocaat ook wel iets mag zeggen over ja. uh, wat het misdrijf heeft betekend en uh, wat voor genoegdoening zij zoeken. U zegt tot slot, uh, men vindt nu de wetgever op zijn of haar weg. Wat zou de wetgever moeten veranderen? Ik denk dat men uh, eens even goed moet bestuderen hoe dat uh, spreekrecht geregeld is in naburige landen. En dan denk ik met name aan, aan Duitsland en de Scandinavische landen. Uh, en ja, dan moet men gewoon uh, die wet wijzigen. Daar zit, daar zit niks anders op. Copy -paste. Ja, en aanpassen wel aan de Nederlandse situatie. Maar in, in, in beginsel zijn er genoeg uh, modellen in de wereld van landen waar wij ook overigens veel van overnemen. Ja. Uh, die, die hier zinvol kunnen zijn uh, om het hier in te voeren. Uw pleidooi is helder. Jan van Dijk, hoogleraar slachtofferkunde aan de Universiteit van Tilburg. Ik dank u, zeer. <lacht>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 Onze huisdieren, dames en heren, zijn inmiddels een volwaardig onderdeel van het gezin... en daardoor is niets menselijks een dier vreemd. Zo wordt obesitas niet alleen bij mensen, maar ook steeds vaker bij dieren erkend. Hoort u in deel 3 van Dierenmanieren met Roy Hickens. Hebben jullie nog een beetje op het gewicht gelet? Je hebt er twee bij je, maar die andere die hoeft niet ingeënt te worden. Ja, moet ook ingeënt worden. ja, maar ze doen ze één voor één en dan uh, wordt hij ook helemaal gecontroleerd. Alleen hij heeft suikerziekte, dus bij hem is het iets anders. Dus uh, wordt er wordt ook gelijk gecontroleerd of alles goed is. En komt dat omdat hij te dik is? Nee, hij is, ik denk dat het door ouderdom komt, die suikerziekte, toch? 14 geloof ik, is hij. Maar ja, je hebt het er wel voor over. Het is gewoon je kat. U heeft nooit overwogen om hem dan maar in te laten slapen? Nee, absoluut niet. Mijn kinderen die zijn zo gek op die katten. Ze doen alles met ze. En ze zijn verder gewoon heel gezond. Dus uh, ja. op het moment dat, dat je weet wat er aan de hand is, is het heel goed te behandelen. Ja. Dus, uh, maar, je hebt... maar, maar Doet u met spuitjes dan, die insuline, twee keer daags uh, spuiten? In de injecties, met een injectiespuitje onderhuid. de huid. een velletje op en dan uh, naalt erin. In het begin was het wel heel eng, hoor. Dierenarts Lodewijk Kamps in Hillegom geeft steeds humanere zorg aan dieren. Nou, we hebben hier bijvoorbeeld uh, de herkenbare tandartsunit uh, met de snelle boeren, langzame boor, uh, een tandsteen en, uh, nou ja, alleen al het geluid van die snelle boor uh, dat, dat doet bij iedereen uh, humane associaties uh, uh, opleveren. Nou, zet hem eens aan dan. Daar komt hij aan. Die gebruiken we voor, voor, voor gaten te vullen, uh, kiezen, kiezen extracties. Dus een soort kaakchirurgische ingrepen waar wij als mensen voor naar het ziekenhuis moeten. We willen het sowieso ook voor onszelf natuurlijk leuk houden. En door zo'n apparaat te hebben kun je ook veel meer en... Um hoeven de mensen waar uiteindelijk uh, met hun dieren iets moet gebeuren... niet uh, 20, 30, 40 kilometer te rijden om naar een uh, doorverwijskliniek uh, te moeten. Zo'n apparaat uh, moet ook terugverdiend worden. Dat u altijd nog extra een keer naar het gebit kijkt nu... bij alle dieren die hier over de vloer komen. Uiteindelijk, um, omdat je weet dat, het, uh, dat, dat je het in huis hebt... en weet uh, dat je er uh, uh, goed mee bent... is het een extra aandachtspunt geworden... Het gaat om de zorg voor dieren. Maar het draait natuurlijk ook om geld. Onze huisdieren zijn inmiddels een volwaardig lid van het gezin. En dus zien fabrikanten en farmaceuten de eigenaren namens hun dieren ook gewoon als klant. Of het nu gaat om kattenvoer light, jasjes voor honden. of het ontwikkelen van medicijnen. Niets menselijks is een dier vreemd. En dus worden de dieren als mensen behandeld. Nou, we doen nu een conditiescore. Dus ik. Voel eventjes langs de ribbetjes of daar nog veel vet zit. Voel langs de wervelkolom achterop. Hier op de ribbetjes zit nog wel een, een vetlaagje. Nou, vorige keer woog Spoky 6,3 kilo. Dus we gaan eens kijken wat hij nu weegt. In de praktijk van Ronald Jan Corbet. Specialist klinische voeding, gezelschapsdieren. Hij heeft spreekuur en op bezoek is Spoky. De roodharige poest zit in een stalen mandje waar hij maar net in past... Want Spoky is veel te dik en weegt veel te zwaar. Spoky heeft obesitas. Ik probeer ook het spelelement er een beetje in te krijgen. Die ook wat meer uh, ja, energie gaat verbranden door, uh, door meer te bewegen. U hebt een te dikke kat. Dat klopt, ja. Komt dat? Ja, te veel voeren. Ik heb een uh, oude kat gehad in huis. Die, uh, die gaf ik onbeperkt eten. En een kleine kat erbij. En dan uh, groeit hij iets te hard dan nodig is. Want hoe dik is hij? Hij is te dik. Een stukje kaas, een stukje worst, net wat, iets wat over was. Dat ging eigenlijk automatisch richting ook de kat, want die vroeg daarom. En je ziet dat dat toch heel verkeerd is. En zorgt dat ook voor problemen? Inactief, dat klopt. Uh, weinig, uh, weinig bewegen, veel slapen. Uh, ja, eigenlijk een hele slome kat voor zijn jonge leeftijd. Ronald-Jan Corbet, specialist klinische voeding, gezelschapsdieren... Wat is de dikste kat die u ooit uh, gewogen heeft? Ik heb hier een keer een gewone Europese kat gehad van uh, 12,9 kilo. In de westerse maatschappij zie je dat obesitas bij mensen toeneemt. Ziet u dat eigenlijk ook bij gezelschapsdieren? Ja, het is eigenlijk uh, frappant om te zien hoe, die, uh, hoe dat gelijke tred met elkaar houdt. Uh, we zien in de westerse wereld ook een duidelijke toename van obesitas bij huisdieren... Uh, en ook op steeds jongere leeftijd. En Datzelfde zien we eigenlijk ook, hè, dat steeds meer kinderen ook te dik zijn. Dus dat, dat houdt inderdaad gelijk tred met elkaar. Ja. Hoe komt het? Katten laten we minder naar buiten, we gaan minder vaak met de hond wandelen. En als we zelf een snackje nemen, zijn we geneigd om die dieren... ook als gezinslid, uh, daarin te betrekken... en ook een snackje te geven met, met alle gevolgen van dien. Is het gevaarlijk voor honden en katten om te dik te zijn... Ja, gezien het risico op, op suikerziekte diabetes mellitus, type 2, osteoarthrose, dus problemen met de gewrichten uh, Hart- en vaatziekten worden bij mensen natuurlijk veel genoemd. Dat zien we bij, bij honden en katten wat minder. Uh, maar ook als die een hartprobleem hebben en ze zijn te zwaar, is dat ook een extra belasting voor het hart. Uh, we kunnen ze minder makkelijk onderzoeken. Het anesthesierisico is veel groter, dus het narcoserisico. Bij operaties heb je minder overzicht, dus ook het operatierisico van die dieren neemt toe. Dus het heeft veel meer gevolgen dan uh, alleen dat ze er wat, wat dikker uitzien. Het heeft voor de gezondheid duidelijk, uh, duidelijk effecten. Morgen in dierenmanieren. En met uitpuilende oogjes, omdat het pekinese een hersenpannetje heeft... waarin zijn hersenen niet meer kunnen groeien en dat puilt alle kanten uit. En die moeten nu stilzitten op een tentoonstelling. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgennederland.nl Straks nog meer dieren. Hoe maak je een gorilla minder eenzaam? Geef hem een konijn. Eerst nog een tumeur. Hier is Koos Postema. Vreemd, maar het lijkt of ik mezelf een taakstraf heb opgelegd... die bestaat uit alles wat er over onderwijs wordt beweerd... te lezen en te horen... Zo lees ik, één op de vijf kinderen heeft een afwijking. Er liggen wel negen etiketten klaar om op de kleine hoofdjes te plakken. Hup, weer een instituut voor passend onderwijs erbij. Plus managers natuurlijk. Dat onderwijs. Het deugt niet of het is niet goed. Nu is er weer een leraar die vindt dat huiswerk op school gemaakt zou moeten worden. Dat is toch een oud idee. Zelfs in mijn jeugd waren er al scholen die dat idee praktisch toepasten. Ander punt. De werkdruk is voor leraren niet te dragen. Hoger dan in de zorg zelfs. Zijn dat leraren die ook nog steeds naar cursussen gaan... één dag naar de schoolvakanties? Nog wat. Slechts 90,5% van de leerlingen slaagt voor het examen middelbare school. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Nog geen 10% moet het overdoen. Is dat erg? Dan de grootte van de klasse, ook zo'n punt. Stakende leraren hoorde ik op de televisie zeggen... dat er dankzij onze slechte regering drie kinderen per klas zouden bijkomen. In plaats van 25, dus 28 kinderen. Wat maakt dat nou uit? De babybommers van vandaag, ik noem even Mart Smeets, Paul Witteman... uit mijn beroepsgroep, zaten in klassen met zo'n 40, 45 leerlingen. En ze hebben het gered, vindt u ook niet? En velen met hen zijn minstens even krasse knarren van 65 geworden. Wat wel zou moeten, als ik het mag zeggen, meer sport en spel op de basisscholen. Onderwijs praat eens met Michael van Praag, voorzitter van de KNVB. Scholen samenwerkend met de duizenden vaderlandse voetbalclubs. Van Praag is daarvoor, kent al mooie voorbeelden. Honkballen, handballen, nou vooruit ook voetballen... op die mooie, door de weekse, lege velden. Te veel kinderen wordt toch te dik? Nou dan, sport en spel voor scholen vanaf drie uur in de middag. En natuurlijk schoolzwemmen. Misschien geachte onderwijsboppenkonten worden dan die 75.000 extreem dikke kinderen in Nederland... eindelijk wat dunner. En dunner worden betekent geef meer ruimte in de klas kunnen er best nog drie bij. Kost Posma was dat morgen het ochtendhumor van Henk Spaan. It's been for long years gone by now. Could see the shade it in. Rest assured I'm on my way. How'd you get me through the place I've been.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 Day when I the darkness slowly fades now please let the light in because there Let You Go van Piet Murray. Het is zeven minuten voor half elf. Dames en heren, u luistert naar de Caro op Radio 1. Een bijzondere vriendschap in de dierentuin van Erie in de Verenigde Staten. Een oude en vereenzaamde gorilla heeft daar een konijn als huisdier gekregen en is daardoor enorm opgeknapt. Frank Riet Knerk, zoologisch directeur van de Apel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het, het is bekend dat volwassen mensen en ook kinderen vrolijker worden en opknappen als ze een huisdier hebben. Geldt dat dus ook voor apen? Nou, ik wil niet zeggen, of oh, het dus ook voor aapen geldt, maar bij deze aap werkt het. Ja, het is wel eens eerder geprobeerd. En uh, de ervaringen zijn niet slecht. Wat is het voor een aap? Het is een gorilla. Het is een oud vrouwtje. Ze, is nog, ze komt nog uit Afrika. Ze is in het wild gevangen in het begin van de jaren zestig. Ze heet Samantha. En uh, ze is haar partner verloren een jaar of zeven geleden en zit nu alleen. Ze is, te, ze is te oud om nog naar een andere dierentuin te verhuizen of om een nieuwe partner te krijgen. Ja. Maar ze wordt steeds ouder. Ja, dan is het toch wel gezellig als ze wat... Uh, dachten haar verzorgers wat aanspraak in de vorm van een konijn. En dat gaat goed. Ja, het konijn heet Panda. Oh ja. <laughs> en ze delen zelfs voedsel. Ja, nou dat verbaast me iets zo. Want grillen zijn natuurlijk herbivoren. Die eten echt alleen maar groenvoer, bladeren, takken. En daar houden konijnen ook van. Dus dat komt mooi uit. Nou zien wij gorilla's, uh, uh, zeker na de gebeurtenis in Rotterdam een paar jaar geleden, uh, toch als een tamelijk gevaarlijke aap. Ja. Uh, en als je dan zo'n piepklein konijntje ernaast zet, dan denk je dat konijn is zijn of haar leven niet helemaal zeker. Klopt dat? Ja. Nee. Uh, gorilla's zijn, ja natuurlijk zijn gorilla's wilde dieren en kunnen ze erg gevaarlijk zijn. En Bokito is een, een bijzondere en ook heel erg intelligente aap die uh, iets heeft gedaan wat de meeste gorilla's waarschijnlijk niet gedaan zouden hebben. Nee. Uh, het zijn eigenlijk normaal gesproken hele uh, zachtaardige, vredelievende dieren die uh, helemaal content zijn in hun sociale groep. Ik denk niet dat het konijntje ergens bang voor hoeft te zijn. Nee, nee. dat, uh, dat verwachten we niet. Gebeurt het vaker dat gorilla's een huisdier krijgen eigenlijk? Nou, ik weet in ieder geval van, van twee andere gevallen. Een, een, een mannetje gorilla in, in, in een dierentuin in de Amerikaanse staat Georgia, die een, een, een bokje als gezelschap had gekregen. Een geit dus. Ja. En, uh, en er was ook een, een, een, een ik zeg even tussen aanhalingstekend pratende gorilla, Coco. Die zat in een soort onderzoeksinstituut in de Verenigde Staten. Daar zit ze nog. Ja. Die had een kat, uh, maar die heeft meerdere katten als, als, als gezelschap gehad. Ik weet niet of dat altijd goed is gegaan. Oké. Okay. Goed, uh, is het ook iets voor de apenhul? Hebt u ook uh, eenzame apen? Nee, we hebben geen eenzame apen. Ik zie het voorlopig niet gebeuren hier. Dus geen huisdieren voor de apen op de apenhul? Nee. Frank-Riet Kerk van de apenhul, ik dank u zeer. Heel graag gedaan. Het is vier minuten voor half elf. Dames en heren, wij gaan ons opmaken voor een gemeenschappelijke uitzending van de NOS en de VARA aangepast programma op deze zender... in verband met de herdenkingsdienst in Lommel... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De eerste lijkauto's die komen aan bij de Grote Hal... waar een uh, erehaag van militairen staan opgesteld. Zometeen hoort u daar uh, vanaf half elf op deze zender veel meer over. Bij uh, de collega's meer informatie over onze uitzending... vindt u op karel.nl en u kunt ons volgen op Twitter Radio. En dan moet u dan zo'n hekje voorzetten, zo'n hashtag. Het is uh, tijd voor het nieuws, het vervroegde nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1.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 In Klazina Veen woedt een grote brand in de kast van een plantsoenendienst. Die brand ontstond waarschijnlijk na een explosie in een meterkast... waar een monteur aan het werk was. De man heeft brandwonden opgelopen en anderen ademden rook in. Bij de inbraak in het museum Gouda is een kostbare monstrans gestolen. Een kerkstuk uit de 17e eeuw. Dat heeft de directeur van het museum gezegd. De dieven gebruikten vannacht explosieven om binnen te komen. En daardoor zijn zeker twee kostbare schilderijen in museum Gouda beschadigd. En in Lommel in Vlaanderen zijn duizenden mensen bij elkaar gekomen... voor de herdenking van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. In de kerk zijn tal van prominenten... onder wie prins Willem-Alexander en prinses Maxima en premier Rutte. De afscheid is zometeen rechtstreeks te volgen hier op Radio 1. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Twee aanrijdingen bij Rotterdam. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft en het knooppunt Kleinpolderplein... 7 kilometer. Tussen Alfred Berkwolder Roderijs en het Kleinpolderplein... zijn twee reisschokken dicht. De A16 Rotterdam richting Breda... is helemaal dicht bij Rotterdam Feyenoord. Op de parallelbaan staat bij Rotterdam Feyenoord nu 3 kilometer. En op de hoofdrijbaan tussen de knopend Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer. VARA. Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen een enigszins gewijzigd programma vanochtend op Radio 1. U zult heden niet vreemd de kiesjoen kunnen horen met zijn uitzending. Morgen is hij er weer gewoon. En dat was in verband met wat er plaatsvindt in Lommel, de herdenkingsdienst... naar aanleiding van de slachtoffers van het busongeluk, nu weer al weer meer dan een week geleden. Naast mij zit Marcel Ooster de hele ochtend al. Hij is in dienst van de NOS en hij weet wat er gaat gebeuren in Lommel. Ja Felix, die dienst die staat op het punt van beginnen. Die herdenkingsdienst voor de slachtoffers van die busramp in Zwitserland. De mensen die omgekomen zijn uit Lommel worden daar herdacht. Kunt u volgen live op Radio 1. We gaan niet alles uitzenden, wel de belangrijkste momenten en de belangrijkste toespraken. In Lommel is onze verslaggever Marno Remmers. Ja, Marcel, we staan bij de sporthal. Een modern, ovaal, vormgegeven, ja, grote evenementenhal eigenlijk... waar zo'n 5.000 mensen in kunnen. Dat vindt zo'n beetje nu plaats. Er is een officiële ingang waar de genodigden naar binnen gaan. Familieleden, ook alle officiële gasten. En aan de andere kant lopen dus meer de mensen die uit Lommel zelf komen. We zijn niet in Lommel Colonie. Dat is eigenlijk het kleine buurschap net over de grens... Maar dat kerkje daar is veel te klein voor zo'n grote herdenkingsdienst. En dus is er uitgeweken naar deze grote evenementhal in Lommel Centrum. Eigenlijk een beetje aan de zijkant van het centrum. Um, straks zal rond 11 uur ook de koninklijke familie arriveren. De kroonprins, prinses uh, Maxima. En natuurlijk uh, ook uh, de koning van België met zijn echtgenoot. En uh, ik begrijp dat ook de Zwitserse president hier aanwezig is... Verder natuurlijk ook vertegenwoordigers van het parlement hier in Vlaanderen. Van het Belgische parlement. Maar ook minister-president Rutte zal er zijn. Ik begrijp dat onze minister van Onderwijs van Bijsteveld ook zal zijn. De voorzitter van de Eerste en de Tweede Kamer in Nederland. En uiteraard ook een delegatie uit Bergijk, Want ook daar valt een slachtoffer te betreuren. Ja, en dan de kisten. Die komen nu zo'n beetje aan hier bij, het, bij de evenementenhal. De soeverein. En bij die ingang staat collega Trudy van Rijswijk. Ja, uh, het is hier bijzonder druk. Ik sta bij de hoofdingang. En je ziet hier allerlei uh, witte ballonnen uh, die in de lucht zijn. En ook de mensen die hier komen, en daarom gaat het naar binnen gaan vrij langzaam... die krijgen allemaal een wit strikje op uh, ter na nagedachtenis aan, uh, aan de kinderen. En verder bij de ingang witte pilaren met daarin een gleuf. En daarin kun je gedenkkaartjes stoppen... Uh, die pilaar zijn bovendien getooid met uh, prachtige witte boeketten. Wit voert hier de boventoon. Ook heel veel bezoekers zijn helemaal in het wit gekleed. Wit is hier de kleur. Dan nog een kolonne uh, militaire die opgesteld staat. En uh, in de verte zien we een rij auto's aankomen. Dat zullen ongetwijfeld de auto's zijn waar de kisten in zitten... die hier zometeen zullen arriveren. Ja, het officiële programma zal in de hal uh, beginnen om iets tegen half twaalf. Bart Peters, bekend Vlaams televisiepresentator, zal de hele bijeenkomst leiden. En verder zal er een toespraak zijn onder andere van burgemeester Peter van Veldhoven. Er zal ook een toespraak zijn van Nicole Gerits, Zij is de directrice van basisschool Het Stekske uit Lommelkolonie. En er zullen getuigenissen te horen zijn van de ouders. Natuurlijk uh, is er muziek. Uh, en ook is er een woord van de echtgenoten van een van de buschauffeurs. Geert Michiels was een van de chauffeurs op die fatale bus. En uh, Evi Laarmans zal ook het woord voeren. Ja, eigenlijk zijn die buschauffeurs nog helemaal niet zo in beeld geweest. We uh, komen ook niet uit Lommelkolonie. Het betekent ook dat um, uh, ook morgen er nog een bijeenkomst is in Leuven. Zo'n zelfde herdenkingsdienst uh, eigenlijk. Even ondertussen kijken uh, wat er in de hal gebeurt. Nou... Mensen lopen daar nog naar hun plek toe. En buiten inderdaad, je eh, van Rijswijk zei het al... staan dan allemaal van die auto's met daarin, neem ik aan, de kisten. Met daarin de slachtoffers. Buiten zijn ook nog grote videoschermen opgesteld. Ook buiten kunnen nog zo'n 4000 mensen kijken naar wat er hier binnen gebeurt. En er zijn toch veel mensen die ervoor gekozen hebben. Merken wij hier aan de zijkant niet voor gekozen hebben om binnen... Naar de tv te kijken, maar toch hier naar de plek te komen waar het dan allemaal gebeurt. En ik zie nu dat uh, zo'n beetje de eerste kist uit een auto wordt gehaald. Trulie van Rijswijk, jij staat daar dichterbij. Ja, het is een, een donkerhouten kist met een uh, wederom wit bloemstuk erop. En wat, er gaan nu een aantal militairen naast staan. Zes in totaal. Die hebben witte handschoenen aan en verder zo'n gevlekt uniform, barretten op. Die keren zich nu naar de kist toe. Pakken hem op. Zetten hem van de bankaar af. Heel voorzichtig. Stapje voor stapje. staan nu even stil. En nemen hem op de schouders. Wat verder opvalt als je al die auto's achter elkaar ziet... met in elke auto een kist... is de omvang van uh, de ramp. Wat een lange rij. Daar gaan ze, die militairen. Het is hier verder doodstil. Ik ga een beetje naar achter, want... Je kunt hier verder een speld horen vallen. Dat zoveel mensen zo stil kunnen zijn. We zien ook dat er een foto wordt meegedragen, een foto van het slachtoffer. Ja, en dan komt de volgende auto aangereden. En zo gaat dat, ja, dat gaat ongetwijfeld een hele tijd duren. Daar is ook uh, behoorlijke tijd voor ingeruimd in het officiële programma. Zo'n drie kwartier zeker dat één voor één die auto's hier zullen arriveren. En ik begrijp dat er ook vanmiddag, later op de dag, ook een, een uitvaart zal zijn. Dan zullen de eerste begrafenissen ook zijn. Dat zal morgen hier in Lommel ook nog gebeuren. Ja, dat moet ook allemaal gepland worden, want... Uh, er is beperkte ruimte in, uh, in het kerkje in, uh, in Lommel, Lommelkolonie, vlak over de grens. Eerder al spraken wij met uh, de burgemeester van Berg Eik. dat was afgelopen week. En hij zei ook, ja, fysiek loopt er wel een grens tussen België en Nederland natuurlijk. En vroeger stonden er zelfs nog grensposten. Maar de mensen hier zien die grens eigenlijk niet. Het loopt hier heel erg in elkaar over. Uh, Lommel was vroeger ook Nederlands grondgebied. Er zijn heel veel mensen uit Lommelkolonie die weer in Nederland werken of gemengde huwelijken. En dus ook heel veel Nederlanders die in dat Belgische stukje wonen. En dan daar ook inderdaad de kinderen op school hebben zitten. En dus ook nog iemand die in Bergijk woont. En dus ook een kind had wat op het stekstke zat. Pal over de grens. Het is heel erg gemengd. En daarom ook een gezamenlijke herdenkingsdienst. En daarom ook behalve de Belgische vlag. Hier half stok uiteraard ook de Nederlandse vlag. Ja Trudy, ik zie dat er... Uh dat er nu opnieuw... Ja, dit keer is het een witte kist. Um, en die wordt gedragen door vier militairen. Ik neem dus aan dat in deze kist een kind ligt. En in de vorige, omdat die groter was... en door zes militairen gedragen werd, een volwassene. Ik zie ook dat er um, aan de zijkant van de nogal futuristisch ogende sporthal... Uh, een groot aantal kindertekeningen is opgehangen. Um, en wat ik verder... Opvallend vindt, is dat de mensen hier eh, roerloos staan te kijken. Niemand huilt, maar iedereen kijkt star, ja, een beetje lamgeslagen. Dat is eigenlijk het beste woord, denk ik. Daar gaat die kist en daarbij ook een foto inderdaad van een kind. De directe familieleden lopen daar dan ook bij? Nee, het zijn alleen militairen die, eh, die stonden daar in een soort cohort opgesteld. En uh, die zes die de eerste kist hebben gedragen, die zijn naar binnen gegaan. En zo komen de volgende aan de beurt. Zo, zo wikkelt het gewoon het rijtje af. Dus uiteindelijk zullen de militairen hier verdwenen zijn... en allemaal in de sporthal zijn. De familie komt er later bij. En er stond inderdaad in ons verhaal... dat ze door de familie naar binnen zouden worden gedragen. Misschien dat die het van binnen, uh, als ze binnen zijn, overnemen. Dat zou kunnen. Wat ik nu zie in ieder geval van het beeld van binnen... is dat die militairen doorlopen richting... Ja podium is het eigenlijk, van de soeverein. Daar staan allemaal uh, zwarte uh, ja, hoe zeg je dat, hè? waar je die kist op kan zetten? Een soort... Bar, bar. Ja, een baar is het eigenlijk, ja. In een halve cirkel, met bloemen erbij en daar wordt nu inderdaad die eerste kist opgezet. En het is inderdaad wat je zei Trudy, ja, je ziet hiermee eigenlijk fysiek nu de omvang van dat busongeluk, de gevolgen daarvan. Wat een enorme impact dat heeft ook in die kleine gemeenschap in Lommelkolonie, het buurtschap. Lommelgemeente bestaat uit heel veel van die buurtschappen. De mensen kennen elkaar allemaal. Iedereen heeft wel een broer, een zus of een buurman of buurvrouw. waarvan kinderen betrokken zijn. op een of andere manier bij dit ongeluk. En ik begrijp ook dat er een, inderdaad. wellicht was wel stad die eerste kist. een leerkracht. die is omgekomen bij deze, bij deze busramp. En later in het programma, in het officiële programma dan zullen we ook een familielid horen van een omgekomen leerkracht... die het woord zal voeren. Dat gebeurt allemaal overigens veel later. Het is een lang programma. Het duurt tot zeker één uur. En Ik denk dat het ook wel iets gaat uitlopen als ik het zo zie. De volgende kist opnieuw een witte. Een hele kleine kist gedragen door vier militairen. Ik zag trouwens net, toen de vorige kist naar binnen ging... dat daarachter dan de familie loopt. Dus dat is kennelijk de route die ze volgen. Naar binnen met de militairen. En binnen sluit de familie net bij de ingang aan. Opnieuw een foto. Inderdaad, een kind. Hé, hey, nu komt de familie nu al. Nou. Binnen in de soeverein is het ook doodstil. We horen begeleidende muziek van de vleugel komen. Maar werkelijk, iedereen staat doodstil. Te kijken naar hoe die militair inderdaad kist voor kist naar binnen dragen. En een plekje geven onder de kroonluchters die er zijn opgehangen. Tussen de witte bloemen. in deze grote evenementenhal. Die hier plaats biedt voor dit afscheid. Waarbij het ook mogelijk is straks voor de mensen om een laatste groet te brengen aan de slachtoffers. Er hangt ook buiten een uh, dringende oproep. En daar wordt ook op toegezien door 40 stewards... om geen foto's te maken of filmpjes met je telefoon in de hal. Uit respect voor uh, de familie, de nabestaanden. Behalve dan natuurlijk de officiële registratie... zoals die overigens door heel veel collega's wordt gadegeslagen. het werkelijke enorme... Media-aandacht uit binnen- en buitenland. Natuurlijk Vlaamse media, Nederlandse media, maar ook de Zwitserse televisie, de Duitse televisie. Veel belangstelling is er voor deze dienst. Ik stel voor dat we even terugschakelen naar Hilversum, want ik neem aan dat dit nog een behoorlijke tijd gaat duren voordat alle kisten binnen zijn. En dan zal tegen 11 uur zullen de koninklijke families hier arriveren in de soevereine Londen. We komen zo dadelijk bij je terug. Ja, hier in de studio is uh, pastoor Jan Berghout. Meneer Berghout, uh, welkom. Goedemorgen, u was er uh, bij in Volendam. U was in Volendam uh, tijdens de nieuwjaarsbrand in Café de Hemel. Als u dit zo ziet, moet u daar ongetwijfeld weer aan terugdenken. Ja, oh ja, de, de hele week al eigenlijk. Ja. Als ik nou de beelden zie, op de tv die hier uh, aan staat... dan. Uh... Ja, was dat in ieder geval dan heel anders. De overledenen werden de eerste dag waren er negen. Die werden thuis opgebaard. Allemaal. Vaak in een gesloten kist. En, eh, Ja, als de dag van de begrafenis daar was. Ik weet nog, die vrijdag, de eerste vrijdag werden er vier begraven. Of zaterdag werden ook vier begraven. Zaterdag één. Of zondag nog één. En maandag nog één. <clears throat> nou, daar is de gewoonte. Dat de, de priester in liturgische kleding naar het sterfhuis gaat, hè, als ik het zo mag zeggen... waar de jongen ligt opgebaard. Uh, met de assistenten zijn we het huis binnengegaan... want dat is het ritueel wat altijd daar is. <kliek> en uh, we doen een gebed bij de, bij de kist. En dan verlaten we de, het huis. De familie neemt persoonlijk afscheid... want het is het laatste moment hè, dat de, de jongen in het eigen huis is... En dan wordt de stoet opgesteld. De, en daar was het dan zo: de priester loopt voorop. Met de assistenten. De auto, de lijkbaas, zeg maar, de, waar de kist in ligt. De auto met de kist in ligt. Daar loopt de familie achter. Maar er was een enorme lange stoet van jongeren. die bloemstukken droegen. En uh, ja, zo was het eigenlijk veertien keer een stille ja. tocht. Door het, uh, door het dorp. Nou, het was doodstil in het dorp. Eigenlijk wat ik nu ook hoor: he, dat het doodstil is daar. Um, ja, en dan kom je bij de kerk. Die kerk zit afgeladen vol. De, je hoort de rauwklok hoor je al in de verte luiden. En, um, en dan de kerk in. En daar was dan de uitvaarddienst. En dat zo die eerste week negen keer. Ja. Dat, werd, dat gebeurde dus niet tegelijk, zoals nu nee, in Londen nee, gebeurt? Nee, nee want uh, we hebben even gesproken over een soort chapelle en land... waar de jongeren samen opgebaard zouden kunnen worden... maar de ouders wilden hun kind thuis de laatste week. Want had u het ook, uh, <kuggen> wij zitten natuurlijk mee te kijken naar de beelden... had u het ook, wat onze verslaggevers zeiden, als je die lange stoet ziet... en het aantal kleine podiumpjes waar die kisten op worden geplaatst in die hal... dat je dan pas beseft hoeveel ja. mensen zijn omgekomen. Ja, ja. Nou, dat, dat was in dan anders, dat besef... Uh, Kwam, zeg maar door die dagen. Hè? Of eigenlijk de dagen daarvoor al. Want de huizen waar de jongeren opgebouwd lagen. die werden eigenlijk bezocht. van s morgens vroeg tot s avonds laat. Dus er was enorme drukte in die, in die huizen. Ja. En ja, natuurlijk ook weer de is steeds weer zo'n volle kerk. met zo'n grote rouwstoet door het dorp. Dat was indrukwekkend. Ja. En dan, uh, hier komt, uh, de tweede kist. is een witte. Uh, dan besef je, dat is een kind. Ja. Uh, dat was in Volendam natuurlijk ook. Er waren geen kinderen meer, wel, wel jongeren. Jongeren, ja. Iemand die overlijdt, zo is natuurlijk altijd erg. Maar is het, is het toch anders als het kinderen gaat, als het, het jongeren betreft? Ja, absoluut. Eh, kijk, dat is nu ook een kind, een jongere, is een belofte, zeg maar. Die vult het huis op zijn eigen wijze, op zijn eigen manier. En ja, er valt een gat, zeg maar, een leegte in al die huizen. En dat was in Volendam natuurlijk ook. Dus een leegte, een enorme leegte. En wat mij opvalt, eh, wat me opviel in Rotterdam, was als de, toen de begrafenissen voorbij waren... dat ook de media wegtrokken. En toen viel er een enorme stilte. Ik weet nog dat ik die zondagmiddag naar al die begrafenissen... naar kerk kerkhof riep, een zee van bloemen. Een massa mensen, maar stil. Er werd helemaal niets gezegd, niets gezegd. En dan voel je eigenlijk... Ja, dat het leegte zo dus compleet is, dat is wezenlijk. Het begint dan nu werk pas, met nazorg, op het moment dat je denkt, nou, het is altijd na een begrafenis natuurlijk, hè. dan is er voor de familie is er ja. geen aandacht ja. meer, of ja. alleen nog maar aandacht van de direct betrokkenen. En dan, wat doet Nou, het begint eigenlijk al bij het bezoek hè, van de, de, de huizen. Ik ben die eerste avond meteen gezinnen gaan bezoeken. Ja, en is dat machteloos. Je weet gewoon niet wat je zeggen moet. Je, je, je luistert alleen maar. Maar mensen zijn ook stil, weten ook niet wat ze zeggen moeten. Want het verdriet is zo intens. Maar goed, inderdaad, als die uitvaarten voorbij zijn... dan begint de nazorg. En dat, het eerste punt was het bezoeken van de ziekenhuizen... waar de jongeren lagen, met de ouders. Um, nou, dat duurde zo'n paar maanden... Hè, dat de jongeren, al die ziekenhuizen in Nederland en in België... het bezoeken... Um, ja, en daarna ook de opvang van de ouders van de ja. overleden kinderen... en de jongeren, dus de vrienden de vriendinnen, zeg maar... die, niet, die ook in het hemeltje waren, maar niet uh, uh, geschonden waren. Uh, <kijf> ja, ik kan me herinneren dat er uh, avonden werden gehouden in die eerste maand... om uh, de, de ouders uh, ja, uit te nodigen, want ja, hoe moeten we nou verder... ook met ja, schadeadvocaten en zo, hè. dus dat, ja, dat was meteen een heel andere wending... dat het nam, maar ook belangrijk natuurlijk. En daar zit u dan ook bij? Ja, ja, dat hoorde er ook bij, ja. ja. En ik uh, weet nog dat op een van die avonden... waren ook de ouders van de overleden kinderen aanwezig. Maar ja, het betrof hen niet meer. In de pauze liepen ze eigenlijk teleurgesteld weg. Want het was voor hen, in die zin, voorbij. En daar schrok ik van, want ik zag dat ze aangeslagen waren... Ik heb toen die ouders uitgenodigd op een avond naar de pastorie. En daar hebben ze elkaar het verhaal verteld van wat er met hen gebeurd is. Hoe, ja, hoe ze die week hebben ervaren, zeg maar. Wie hun jongen was of hun, of hun dochter. En dat was zo'n intense avond dat ik vroeg op het einde... Ja, wat wilt u? Wilt u uh, dat we dat voortzetten, dat samenkomen? Nou, dat is ook gebeurd. Uh, dat hebben we gedaan tot, tot 2008 dus bijna zeven jaar dat we dat gedaan hebben bij elkaar komen en uh, ja steeds aspecten van de rouw met elkaar bespreken nou aspecten zijn bijvoorbeeld ja <kuggen> kun je erover praten zelf het is zo diep in je je kan ook geblokkeerd raken door wat je meegemaakt hebt uh, wat gaat er gebeuren in je huis wat doe je met de kamer van je zoon of je dochter? Sommige mensen maken daar een museum van. In andere gezinnen werd die kamer in beslag genomen door een zoon of een dochter. En uh, <kijkt> nou, al die aspecten van rouwen. En wat ook een aspect van rouwen is, dat je niet meer kunt praten uh, over wat je hebt meegemaakt, want de mensen weten het eigenlijk wel. En dat zal ook hier in de lommel gebeuren. Ja. mensen in Londen komen daar voorlopig niet aan toe, aan hun verhaal. Uh, zij leven nog helemaal in die eerste ja. shock... en krijgen nu deze massale dienst, hè, met militair eerbetoon... Ja, ja. koninklijke gasten, regeringsleiders zelfs op bezoek. Is dat wel, hoe belangrijk is dat voor ze? Nou, Het feit dat het uh, gebeurt wil zeggen dat het heel serieus genomen wordt. Dus dat hun verdriet heel serieus genomen wordt. Maar ja... Op een gegeven moment valt dat officiële toch weg. Hè? Dan komt ja, de, de gewone dag komt weer. En dan de leegte die ze voelen, het gemis. En dan is het belangrijk dat ze ook met elkaar gaan praten. Want ik hoorde dat dat gebeurt in Lommel. Dat de hulpverlening, die dan natuurlijk toch neergestreken is... dat uh, de mensen worden opgevangen. Waarom is dat in 2008 gestopt, zegt u, al die nazorg? dat praten met ouders? Ja, gestopt omdat de, de mensen dat zelf wilden. Dus het proces van rouwen, zeg maar, was voor hen voltooid. En daarom was het niet meer nodig. Dus Ze komen nog wel eens bij elkaar. Zoals met toen tien jaar herdenken, zeg maar, dan wel. Ze zijn weer bij elkaar geweest. Ik ben er ook bij geweest. En het uh, <kwijden> programma van die dag, zeg maar... Ja, op een gegeven moment stopt het heel rouwen. U hoorde van die brand? Wist u meteen wat u moest doen? <kwijden> oh nee. Ik, laat ik zeggen, toen ik het hoorde. Ik, hoorde, ik werd opgeweldig morgens... Door de, door de politie. Die zei, ja, u zal het wel mee te maken krijgen... maar er zijn vijf jongeren omgekomen bij een brand in de weerwaar Niet het hemeltje, maar de Wirwar. En ik dacht absoluut niet, dat een ramp. Ik, dat ook, ja, moet ik, ik dacht alleen maar, ik moet uitvaarten regelen vandaag. Hè? Dat is mijn referentiekader. En um, uh, er werd ook gezegd, gaat u maar de tv aanzetten... dan hoort u wel wat er, wat er gebeurd is. Nou, dat deed ik. Ik zag het hemeltje, dat dak... Jordijnen die ordijnen die eruit wapperden, dat raam dat stuk was. En ik hoorde toen dat er vijftig jongeren in het AMC waren opgenomen. Overigens, er was ook een alarm gegeven van de, van, de, van de politie in Zandam. Dat belde ik, maar ik kreeg geen informatie. Ik zeg, ja mevrouw, maar ik moet informatie hebben. Ik ben hier gestoord zijn mijn mensen. Mm -hmm. Tot twee keer aan toe, heb ik erg vervelend gevonden, kreeg ik geen, geen informatie. En, en toen ik hoorde op het nieuws dat er vijftig jongeren in het AMC waren, ben ik naar het AMC gegaan. Ja, en dan kom je echt in een uh, situatie terecht. Mensen die naast bij elkaar zitten, elkaar omhelzen, elkaar omarmen. En verdriet. Uh, mensen die binnenkomen op familieleden die het gehoord hebben. Um, en ik kan me herinneren dat een van. Ja, ik zat daarbij en ik wist maar eigenlijk geen raad. Ik bedoel, mensen waren zo intens met elkaar. Um, nou, en ik wist ook niet eens wat er gebeurd was. Nee. Dus een van die ouders vertelde mij dat van die sterretjes en zo. Nou, euh, een van de vaders kwam naar me toe en zei... Euh, zou u bij mijn dochter willen bidden? Nou, dat was eigenlijk het begin zeg maar, van, van het houden... en van de pastorale betrokkenheid. Maar je moest het dus allemaal zelf regelen. Ja, ja, Er wordt een rampenplan van de gemeente wordt niet opgenomen... om ook eens even aan de kerk te denken. Ja, ja, nee, dat is ook zo. Bovendien, het rampenplan van de gemeente werd ook niet in werking gesteld... Want ja, iedereen zat ergens nieuwjaar te vieren. En, dus het kwam er gewoon niet van. De burgemeester ging alles regelen op de dijk. En uh, ja, het was zo totaal onverwacht. Maar ja, dat gebeurt altijd bij een ramp natuurlijk, hè, dat het totaal onverwacht is. En um, ja, de, de kerk had ook een ramp plan. Ik weet nog dat uh, twee weken voor kerstmis... Uh, hadden wij pastoorsvergadering ook met de, de predikant van Edam. Die hoorde er ook bij... En eh, de, hij had een rampenplan. Hij was pas al geweest op Schiphol. Hij had een rampenplan. En eh, hadden zij daar gemaakt. En, eh, en dat wilde hij graag bespreken. En ik dacht nog, ja, wat moet ik nou met een rampenplan? Een rampenplan voor de kerk? Nee, gewoon ook voor het pastoraat natuurlijk op Schiphol. Ja. Hè, voor de hele, voor de hele okay. organisatie, zeg maar. Nou, we hadden nog andere stoffen. Dus we hebben daar helemaal niet over gesproken verder. Niet weten en niet bedenken dat twee weken later zit je er zelf middenin... Ja. Die we praten later deze uitzending nog met u verder. We gaan weer terug naar Lommel. Uh, Mino Remmers, Mino alleen nog maar witte kisten. Alleen maar witte kisten, maar die worden wel één voor één... langzaam binnengedragen in, in de Soeverein Arena. Normaal een sportpaleis, een paleis voor popconcerten. Nu één grote rouwruimte, waar kroonluchters zijn opgehangen. Verder is de aankleding zeer sober. Op de achtergrond staat een koor opgesteld... Veel witte bloemen. Dat wit komt overal in terug. De kisten, de bloemen, maar ook de witte linten... die rondom de bomen zijn geknoopt op de wegen hier naar de souverijn toe. Langs de weg, overal die witte linten in de berm. De kisten worden in een halve cirkel neergezet. En daarbij staat iedereen nu in die arena... te kijken naar wat daar binnen gebeurt, doodstil... terwijl er muzikale begeleiding is. En terwijl daar buiten steeds maar weer opnieuw. Die uitvaartauto's komen aangereden. En buiten ook de nodige belangstelling... Turi van Rijswijk. Ja, we zijn uh, inmiddels aan de achtste kist toe, denk ik. Als ik het even tel. En iedereen staat hier nog steeds onbeweeglijk. Zelfs kleine kinderen die toch nog wel eens de neiging hebben... om uh, te gaan huilen of uh, de rust te verstoren. Je kent dat wel. Die zijn stil. En ik zie nu ook dat... Uh, steeds vaker de ouders al buiten achter de kist gaan lopen... en de kist mee van buiten naar binnen begeleiden. Ja, je hebt met ze te doen als je ze ziet. Jonge mensen, vader en moeder, en dan opa en oma er vaak achter. En uh, ja, het is een treurig geheel als je het hier zo ziet. Bovendien, uh, er is voor mensen daaropzij, aan, aan de zijkant van de sporthal... er is voor mensen een ruimte ingericht waar ze uh, op een groot videoscherm kunnen zien... Uh, wat zich allemaal afspeelt, daar staat zo'n 400, 500 man. Al met al is het uh, toch wel behoorlijk druk hier. En daarom heeft ook het Rode Kruis uh, groots uitgepakt. Want uh, ze hebben hier drie tenten opgezet met een heleboel hulpverleners. Voor het geval iemand onwel wordt of dat er anderszins iets mocht gebeuren. Maar vooralsnog is het enige wat er gebeurt dat alsmaar binnendragen van die kisten... Straks om 11 uur arriveert uh, de koning en de koningin van België... en ook onze kroonprins met prinses Maxima. En dan is er ook nog de president van Zwitserland... mevrouw Eveline witmer Schloempf, als ik het goed uitspreek. Um, ongeveer kwart over 11, tegen half 12, zal Bart Peters beginnen met het welkomstwoord. En dan zullen we vrij snel toegaan naar de toespraak van de burgemeester... Peter van Veldhoven, die ook vlak na de ramp naar Zwitserland is gevlogen met de ouders mee... En verder zal er ook een kunstwerk gemaakt worden... met zeven kleinere kunstwerkjes naar één groter kunstwerk. Dat zal rond half twaalf gebeuren. En verder zullen er heel wat ouders zijn die een getuigenis zullen geven... op het podium daar in de Soeverein hier in Lommel. En dat brengt ons richting 11 uur. Marino Remmers en Trudy van Rijswijken zijn in Lommel... bij uh, die uh, evenementenhal, de Arena Soeverein in Lommel... U hoort straks ongetwijfeld meer van ze na 11 uur. Um, wij besteden daar aandacht aan. Zoals eerder gezegd, niet de hele dienst doen we live. Wel de belangrijkste momenten, de belangrijkste toespraken. Maar Noremas houdt dat voor ons bij en neemt dat ook op als dat nodig is. Um, voorlopig begint het nog niet officieel. De dienst, daar zijn we bij, direct na 11 uur.